Wat kan een mens daaruit opmaken, commissaris? Ik vraag het u. Een plaats waar water, vuur, aarde en lucht samenkomen. Begin maar, hè? Ja, aarde en lucht zie je overal, hè? En water is erin en rond genoeg. Ja, maar vuur. Ja, vuur. Karin. Ja, commissaris. Stuur over naar mijn bureau. Ja, welkom, commissaris. Vuurtoren misschien. Zou je dat bedoelen? Peter, of, of iets met vuurwater. Geef mij die landkaart nog eens. Vuurwerk. wat wacht, die kaart. Giet door elke minuut. de verbrandingsoven. Hè? Wat? De oven voor zeebruggen. Daar heb je ze alle vier. Water, aarde, lucht en vuur. Daar moeten we gaan zoeken. Hè? Ja, maar Pieter, heb jij een beter idee? Ja, wat doe je met die vos? Want daar heeft dat toch ook iets over Ja, gezegd? ja, maar dat zien we daar dan wel. Hè? Pieter, kom, waar wachten we op? Oké, okay, ga maar. Oeh.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 Elf uur en een kwart. Uh, luister goed. Ja? Over ongeveer een uur ga ik twee mensen neerknallen. Oh, oh, oh, oh. Lach niet, ik meen het. En ik heb uw hulp daarbij nodig. Oh, ja, maar commissaris... Ja, ging ge maar, luisteren, zei ik. Hallo, ja? Peter, Bingo.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 Commissaris? Ah, is. Nee, ik had het niet gezien. Ja, dat kan ik moeilijk geloven, maar goed. Je zit mooi op tijd. En ga uh, niet alleen trouwens. Kijk eens wie dat er daar uit de Vlamingstraat komen. Le Roi en Ja, op weg naar een galgemaal dat ze nooit te vanavond. Ik wil dat hier doen. Oda, toch niet? Nee, nee, nee, niet in het restaurant. Hier dan kan ik beter zien dat je geen trucken uithoudt. Jij houdt u aan de afspraak, hè? Zoals jij aan de uiden. Hun dood, dat is de redding van Hannelore. Elke andere oplossing betekent daar onmiddellijk executie. Je hebt een handlanger in uw atelier. <laughs> ja. Een heel betrouwbare elektronische handlanger. Eén druk op deze gsm-toets commissaris en de kruk waar ze op staat, zakt onder haar voeten weg. En de strop rond haar nek sluit zich onherroepelijk. Het is een beproefde methode, zoals je weet. Wat beletter met mij u hier ter plekke neer te schieten? Het pistool, dat komt er mijn een jas op uw gericht aan. En het afgaat zodra je met uw wapen ook maar de minste beweging maakt in mijn richting. Er is geen... Daar genoeg gepraat, commissaris. Dat zijn uw slachtoffers. Doe wat er van u verwacht wordt. Ja. Middag, heren. Ah, monsieur le commissaire. Meneer van in U. Ja, het spijt me, heren, maar ik heb geen andere keuze. Goed zo, meneer. Goed, jongen. Naïef. Zo naïef. Denk je dat ik Hanna Loren op die manier terugkrijgt, Om no ik... Te... Ah! Ah! Pieter! Pieter! Hanneke! Oh, oh, he? oh Pieter! Het oh, is voorbij, het is voorbij! Heinlijk ja! Ik ben blij terug te zien! Ik ben zo bang geweest! Stil, stil! Ik weet, zeg maar niks! zeg maar niks! Dank u! Dank u, collega's, dank u allemaal! Hey, Ik neem aan! Allemaal wat uitleg verwacht. Ja, ja, ja, ja, een degelijke verklaring, dat willen wij. Ja, commissaris, wat is er nou feitelijk allemaal gebeurd op de grond? Ja, alles volgens plan, Karin. Plan? Ik wist nergens van. Dat maakte er deel van uit. <laughs> ja, Gij moest alles op alles blijven zetten, Guido. Om Hannelore te bevrijden, mocht er toch nog iets misgelopen maar, zijn. Maar uh, commissaris, ja. ik heb ja. toch geschoten op Leroy en Boukou. Ja, met losse fladderen. Ik had ze vooraf op de hoogte gebracht. Ze hebben het spel van dodelijke slachtoffers overtuigend gespeeld. Ja. En er niks aan overgehouden. Nou, Hoogstens enkele blauwe plekken bij het vallen. <laughs> ja. Bruinhoge heeft de klus dan afgewerkt. Ja. Door, door Kreytes uit te schakelen. Voorgoed, ja, van op het Belfort. Ik had hem gezegd Kreytes onder vuur te nemen zodra hij mij zou bedreigen. En André heeft zijn reputatie van scherpschutter nog maar eens bevestigd. Bedankt, jongen. Ja, commissaris, Ik kan nee, kunnen rekenen. Nee. Bedankt, bedankt, eind goed. Al goed. Nee, daar heb ik al. Bedankt, <tied> Karina Eind goed, al goed, dus hè. Van...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 ik denk dat we gekust hebben.